7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de politiek gaan steeds meer stemmen op voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Regeringspartijen d 66 en ChristenUnie zijn voor. En ook binnen de VVD groeit de steun voor een verbod. Vandaag sprak VVD-burgemeester Remkes van Den Haag zich ervoor uit. Eerder deed zijn partijgenoot van Zanen in Utrecht dat al. Tot nu toe zijn de VVD en ook het CDA tegen een vuurwerkverbod, omdat dat niet te handhaven zou zijn. Maar volgens Remkes wordt handhaven juist makkelijker als de regels duidelijker zijn. Ondanks de groeiende steun ziet een meerderheid van de Tweede Kamer nog altijd weinig in een knalverbod. In het Wilhelmina ziekenhuis in Assen gaan verslavingsartsen vanaf komende week proberen mensen van het roken af te helpen. Tot nu toe kwamen zulke verslavingspolies in Nederland niet van de grond, omdat verslavingszorg voor rokers niet wordt vergoed door de verzekering. De polie in Assen wordt voorlopig betaald door het ziekenhuis zelf en de Stichting Verslavingszorg Noord-Nederland. De Franse wijnproducent die de Beaujolais Nouveau wereldberoemd heeft gemaakt is overleden. Georges Dubuff begon in de jaren 60 met wijnmaken. In de jaren 80 kreeg hij als bijnaam de Paus van Beaujolais, omdat hij elk jaar bij de verschijning van de nieuwe wijn grote feesten gaf met beroemdheden, sterrenkoks en politici. Zijn bedrijf produceert nu ongeveer een vijfde van alle Beaujolais wijnen, zo'n 30 miljoen flessen per jaar. Georges Dubuff was 86 jaar. Paleis Soesdijk was vandaag voor het laatst open voor het publiek. Veel mensen grepen hun kans om nog één keer een kijkje te nemen in het voormalige woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard. Alle toegangskaarten waren uitverkocht, op het bordes en bij de ingang stonden lange rijen. Paleis Soestdijk is tegenwoordig particulier eigendom. Het gebouw wordt de komende jaren gerestaureerd en zal alleen nog te bezoeken zijn bij speciale evenementen, zoals het open monumentenweekend en concerten in de paleistuin. Het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 4 graden. Morgen veel bewolking, in de loop van de dag ook af en toe zon en het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er in de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 En vanaf deze kant, als ik je nog niet gesproken heb. gezond. Zeker een muzikaal 2020 te wensen. Als eerste Joy en pain. Dankjewel Leeuwen. voor Leeuwen. Twee uur. Fantastische lekkere muziek. Dankjewel daarvoor. En daarvoor was het Bob non-stop. Maar helemaal niemand zei. Nee, nee, nee. nee. Of verstraeten vanmorgen, uiteraard, tot 12 uur. Maar mag de pret niet drukken? Ook geen Remy Jam straks. We hebben ook een zieke nog, Mark Peters. Peterschap, Die zou eigenlijk zijn programma. Uh, Even uh, ja. Regelen, maar helaas. Je bent uh, ziek, ja, kan gebeuren. Het is niet anders. We'll We hier. Dat hebben we niet gedaan, 2020. We gaan gewoon stug door, want uh, ja, eens een Radio Piraatleen, nogmaals, hè. Classics with a capital Z. This is ZAR. Our... With Royal Classic Groove. Oh, piraten gesproken, wat hebben ze hun best gedaan allemaal hier, hè. Ja, voor... Nog even een rustig plaatje, want al het geweld uh, komt natuurlijk wel een eind, maar even deze Howard Jewett's en I'm For Real. Hartelijk welkom bij ZAR. Tot vanavond 9 uur, ja. Zet dat veel radiostations waren in de lucht eh, in heel Nederland. Toch wel respect daarvoor, hoor. Nee, nee. Trip, wanna get you, but I sleep in Slowly, you give me the green light to go in So I sit back, lay back, like, whoa Watch your game, baby I gotta know, looking lovely I'm no no, no. Justin Brown zoals het bekende stemgeluid van haar. And do you remember? Hartelijk welkom ook, de luisteraars via ZFM. 106.9 104.5 op de kabel ook. Ja, dat bestaat een feest, hè? Straks een plaatje voor Zim uit uh, Tilburg, want hij is weer online. Gewoon, uh, wat heeft er geen geluid? Ja, nee, dat is uh, niet best. Is maar even deze Basic Black, whatever it takes. Reageren kan, mag altijd hier, www.dansradio.nl Laat je reacties achter op het forum, misschien wel een lekker plaatje, je weet het niet. Tot uh, is het, uh, ja, Classic Sunday. Mag allemaal, ook in 2020, want er is geen rug veranderd. Ik bedoel, uh, ja, de poststukken komen ook gewoon weer binnen, dus ja... Ja, niet dat het beter wordt, nee, bij me al. Dus we draaien gewoon hier uh, nog even een jaartje door, hoor. de diepe en dat is mooi altijd. Dus hij zegt altijd zar. Fuck de reggae classic. Ik maak er een dub classic van, ja. Kijk, je kunt bij mij alles weghalen. Ik bedoel, uh, je thuis, het maakt me geen reden uit... maar blijf met je poten van de reggae af. Geen uh, grappen met de reggae classic. Dus wat gaan wij doen? We gaan gewoon kwart vracht een uh, dub uitvoering van een plaat even zoeken. Krijgt hij toch een beetje zijn zin? Ja toch, en wij ook gewoon. Want een kwart voor negen houden we de reggae gewoon in ere. Ja toch? Allemaal hier in de show. Every kingdom had its king. king we have Czar with his royal classic cruise. Ik kreeg ook een berichtje op de telefoon What's binnen van Zaim. Hij zegt Tsar, heb je iets van Curtis Blow speciaal voor uh, Marky. Nou dat heb ik wel. Wat je van deze Amerika? De Zaim, ook in 2020. Blijven met de beide benen op de grond, hè, ja, gozer. Toch een soort vaderfiguur voor hem geworden. We moeten hem echt in de gaten houden, hè. Dat doe ik ook. Of Je weet het. In the Fout gaat bij jou. Dan komen wij vanuit Amsterdam gewoon naar Tilburg, hoor. Geen kwaad, dacht ik zo. Ook ik nog een beruchtje binnengekregen vanmiddag al van Johnny uit Noordwijk. Cool? Are to? Voor hem ook nog een verzoekje klaarleggen. My man, Captain Rock, is getting ready to land the dipship. <laughs> hey man, I'm getting ready to go over there with you. Hold on. Captain Rock, is getting ready to turn it out. Told about a man from space who requires some soul, you see her. I told her Pluto aim to make a dance. Guaranteed to put the ladies in the chat, cause I'm five to six. Got a silver dip of shit. Come on in, I'll take you on a trip to Venus. Mars blue, tell girl it really doesn't matter to me. Cause all you gotta do is fasten your see seat and hold on tight. As a rocket through the galaxy, here comes a bang! About this one-super DJ without a doubt, he scratches out deep. Boom, up, planet galaxy. He's like any record in harmony. He's the master on the wheels of steel. Listen to him because he's the real deal. He's cool, calm, stays real fresh. You gotta listen to him because he's real. Who is cosmic crew? Who wants to be known at the super house pockets on the microphone? We throw down hard, we'll make you shake all night, and we can rock. We're just a bunch of guys who like to have fun We're gonna keep it all rockin' till you all have some <laughs> <laughs> Old times, fascinating, devastating. I got rhymes, so just stand right there. Don't go nowhere, 'cause I've got a good thing that we can share. Lend me your ear and give me your hand, and I will take you girl to rock, rock land with a rock, rock, where, here, where, here, rock, rock, the rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock Nowhere. 'Cause here comes your sweet surprise. I'll give you love, make you feel good. Separation for your soul, like a spaceman should. Make ya jump for joy, screaming, shouting, to part of people. That's what we're all about. I don't mean to brag, I don't intend to boast. I just wanna be known from coast to coast. Gisteravond zie je you know, de Downtown Dance Show op zaterdag. Komt vanavond niet uh, Remy. Peter zou hem eigenlijk wel vervangen, maar uh, die melden zich vanmorgen ineens uh, met een uh, griepje. Ja. Kerstdag en uh, dat is altijd nieuw. Twee dagen top uh, 200 presenteren met z'n allen jaren. Dat gaat je niet in de kou ook leren zitten. Alleen de echte kerels blijven overeind, Peters. Grapje, natuurlijk. De beterschap vanaf deze kant uiteraard. Hè. Jammer genoeg, uh, you, you. niemand anders die uh, de uurtjes gaan waarnemen. Ik heb nog geprobeerd uh, van Leeuwen zover te krijgen, maar uh, you, you, you. die zag net, uh, die dacht dat ik uh, rokenvuur vuur zag branden bij elkaar. Ah, oh, change the rules Amsterdam. We, have, we, have to know, we have to know who you are. And there's only one dance radio. Als ik zeg tegen jou een album, The Joy of Life, het jaar 83, hoor ik je denken, wat praat je over? Als ik zeg David Joseph, ja, dan gaat er een lampje branden uiteraard. This baby won't you to take my love Dit is Royal Classic Grooves with Czar. Ik het om kwart voor acht een dubversie versie te draaien. Ik heb er eentje gevonden. Dat gaan we er maar misschien een beetje in houden. Kijk wat je ervan vindt. Hier is Aura. Dus een beetje wat we uh, af en toe is gewoon gaan doen om kwart voor acht, ja toch. Deze keer Aura like uh, and like it, dub like remix. Uit het uh, register van ZAR. Het rijkelijk gevulde register, weet. Hansie oh, alles van. Ah, oh, that sucks. If the rules suck, change the rules. Be jam. To we moeten weten wie je bent. En er is alleen maar een dance radio. Plaatje speciaal voor uh, Martin Kala. Deze Frankie Knuckles remix. My Mind Hypnetic Tango. Zo zie je maar reageren kan en mag altijd. En het wordt nog beloond, oké. Oh, nagaan. Zonder bril Hans. Verleeuwen. Natuurlijk even op. Jawel. Was we lachen dit afgelopen de, de 30e en 31ste zeer klein uitgeprint Het briefpapier en allemaal, ja, allemaal met bril op, hè? ja leuk hè. En die grijze bejaardazar, ja, ja, ja, ja kijk, ik kan niet meer lopen. functioneer voor gemeente maar ik kan nog wel kijken. Hè? Zijn de vrouwen niet blij mee, maar dat even terzijde. in het Santschiekenhuis geboren als eerste jongen, jawel. Er waren acht dames. In eind 1966 werd haar uiteindelijk dan het eerste mannelijk exemplaar afgeleverd. En dat was ik. En weer over de weg waren ze er niet zo heel blij mee. Nog steeds niet trouwens. Maar dat even terzijde. We gaan even een plaatje doen, uh, zo vlak voor het zijn van uh, 8 uur. Zie ik straks in uur 2.